4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het kabinet snijdt in het basispakket voor de zorg. Op die manier wil minister Schippers de overschrijdingen in de zorg aanpakken. Volgens goed ingevoerde bronnen gaat de eigen bijdrage voor behandeling van psychische klachten omhoog, van 10 naar 31 euro per consult. Voortaan worden nog maar vijf consults vergoed in plaats van acht. Voor zwaardere psychische klachten gaan patiënten een eigen bijdrage betalen... variërend van 175 tot 250 euro per jaar. En wie met chronische klachten naar de fysiotherapeut gaat... moet 20 behandelingen zelf betalen. Nu zijn dat er nog 12. Therapieën om te stoppen met roken verdwijnen helemaal uit het pakket... net als dieetadvisering. Minister Donner vindt dat de gemeenten door het bestuursakkoord... niet helemaal te aanvaarden het hebben afgewezen... Op het congres van de VNG in Ulft bleek vandaag dat de gemeenten geen steun geven aan de afspraken in het akkoord over de sociale werkplaatsen. De meerderheid maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op dat onderdeel. Ze staan wel achter de rest van de afspraken. In tegenstelling tot Donner zei VNG-voorzitter Jorisma dat er wel een akkoord is. Wij vinden als VNG dat er nog wel degelijk een akkoord is. En als er geen akkoord meer is, ja, dan moeten ze maar vertellen wat dan moet gaan gebeuren. Ik zou niet weten. Wij houden ons aan de afspraken die we in dat akkoord hebben gemaakt op dit ene onderdeel na. In die zin dat we dat niet voor onze rekening nemen. Donner heeft begrip voor de zorgen van de gemeente, maar je kunt niet één onderdeel eruit trekken, zei hij. De knop zal sowieso doorgehakt moeten worden door de Tweede Kamer, althans door de wetgever. Want het is niet zo dat de VNG de bevolking vertegenwoordigt. Dat gebeurt in de Tweede en Eerste Kamer. En er is geen extra geld, zei Donner. En dan riep de VNG op met voorstellen te komen hoe het nu verder moet. Ieder mokkend in een hoekje is geen optie, zei Donner. In Zwitserland heeft het lagerhuis met een ruime meerderheid ingestemd met sluiting van de kerncentrales. De Zwitserse regering wil dat de vijf kerncentrales tussen 2019 en 2034 dichtgaan. Het land is nu nog voor 40 van zijn energievoorziening van kernenergie afhankelijk. Vorige week besloot ook de Duitse regering te stoppen met kernenergie. De Duitse centrales moeten in 2022 dicht zijn. Het Duitse parlement moet nog over het plan praten voetbalclub RBC Roosendaal is failliet. Maandag werd nog gemeld dat enkele investeerders probeerden... de benodigde 1,6 miljoen euro bij elkaar te brengen. Maar dat is niet gelukt. De rechtbank in Breda sprak vanmiddag het faillissement van de club uit. Negen jaar geleden speelde RBC nog in de eredivisie. De problemen begonnen toen de club degradeerde naar de eerste divisie. De clubleiding nam financiële risico's om weer terug te keren naar de eredivisie. Dat lukte, maar het leverde de club ook een flinke schuldenlast op. En in 2006 degradeerde RBC weer. En ziet er naar uit dat de gemeente Roosendaal nu opdraait... voor de hypotheek van 3,4 miljoen euro die RBC op het stadion heeft. Het weer, vanavond droog, morgen vrij zonnig... bij maximaal van 17 graden aan zee tot 19 in het binnenland. Vrijdag kans op regen en onweersbuien. Pinksterweekend verloopt licht wisselvallig... met van zondag temperaturen die stijgen tot boven de 20 graden. AWB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. Er staat nu 45 kilometer file. Normaal gesproken zitten we al boven de 100 kilometer. De meeste files zijn te vinden rond Amsterdam. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat het vast bij Zoete Rijn Dijk, 5 kilometer. De A10, daar is een ongeluk gebeurd, dus behalve de dagelijkse file voor de container zat er ook op de A10 west file naar Den Haag, tussen Geuzeveld en Sloten, 3 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. Op de A12 Den Haag Utrecht, ook een ongeluk bij Voorburg, 3 kilometer file, en ook daar is de rechte rijstok dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO Tesso Blok en Ger Jochems Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn er nog tot half vijf. Het is de eerste woensdag van de maand. Dat betekent dat het Europarlement bijeen is in Straatsburg. En dat betekent dus ook dat Villa VPRO haar eigen euroforum live vanuit Straatsburg heeft, heeft vandaag. Het is de plek waar de besluiten worden genomen als het over Europa gaat. Vandaag in ons euroforum Jan Mulder van de VVD... Said El Khadrawi van de Vlaamse socialisten en onze eigen wpro Eurowatcher Fred Strobans. En vandaag heeft het parlement besluiten genomen. Neem nou bijvoorbeeld de verhoging van de Europese begroting vanaf 2014 elk jaar met 5%. En dat het besluit is met een grote meerderheid genomen. En tegen de wens van bijvoorbeeld een Nederlandse Kamermeerderheid in. Jan Mulder, is dat een treurige dag voor de Nederlandse liberalen? Hoe, he hoe heeft u eigenlijk gestemd? Ik heb voor de resolutie gestemd, de eindresolutie. Maar er waren aparte stemmingen, onder andere over de verhoging waar u op doelde. En daar heb ik tegen gestemd. Nou is het mij niet helemaal, helemaal duidelijk. Wij begrepen dat de liberale fractie tegengestemd heeft, tegen die verhoging, maar u als enige voor, van de, Nederlandse, van de Nederlandse Liberalen. Dan hebt u dus dat verkeerd begrepen. Die resolutie die bestaat uit, ik weet niet hoeveel artikelen. Mm -hmm. Ik uh, ben de tellen maar boven de honderd. Een van die artikelen die gaat over de verhoging van de begroting met uh, 5%. Ja. Daar kun je dus apart over stemmen. Daar heb ik dus tegen gestemd. Okay. En De andere VVD is ook. Ik, ik vond dat ik er tegen moest stemmen omdat het laatste verkiezingsprogramma van de VVD dat was voor de stabiliteit in de begroting. Dus ik vond dat ik niet voor een verhoging kon stemmen. Maar in die andere honderd artikelen, die er staat ook wat in. Ja. En er staan sommige dingen in die erg goed zijn voor Nederland. Uh -huh. Dus ik vond het overdreven om tegen de hele resolutie te treffen. Oh, dus stemmen. Okay. Dat is het misverstand. Meneer Kadrel, Vlaams, Vlaams Socialist, hoe heeft u gestemd? Ja. Wat een Harry trouwens op de achtergrond. Want u zit nee, vlak naast de van... vergaderzaal, ja. hè? Ja, precies. Het is lekker spannend, ja. Um, ja ik heb voorgestemd. In ben als een grote meerderheid van het parlement... Uh, voor deze resolutie, omdat wij Um, ...denk ik een evenwichtig tekst hebben goedgekeurd... ...waar dat we pleiten voor een, een ambitieus Europa... ...dat de middelen heeft om, om, om dingen te kunnen doen voor de mensen... Uh, maar tegelijkertijd ook wel zelfkritisch. is, hè? Dus er zijn ook wel wat dingen die, die niet goed lopen, die efficiënter kunnen. Budgetten die, die, uh, met, met, met, uh, met wie geschoven moet worden. Dus dat zijn allemaal dingen die ook, uh, ook besproken zijn geweest. Ja, meneer Mulder nog even terug. Wij hadden net een gesprek met mevrouw Wortman. En zij legde ons uit, ja, er, er kan nog best wat veranderen. Deze 5% zijn eigenlijk gewoon die, die stijging vanaf 2014 een gevolg van alles wat de Europese lidstaten op het bordje hebben gelegd van Europa. Van wat Europa moet gaan doen. Doelstellingen die door, door de lidstaten zelf worden gevraagd. En daar hoort nou eenmaal geld bij, zegt ze. Ik uh, laat de uit uitleg van het stemgedrag van mevrouw Wortman graag aan mevrouw Wortman. Klopt, zelf over. Klopt dit verhaal niet van haar? Maar wij wachten op de voorstellen van de Europese Commissie. En aan de hand daarvan kun je dus stemmen. Dus op het ogenblik zijn er helemaal nog geen voorstellen. Het is gewoon een verwachting van het Europees Parlement. Dat, of althans van de rapporteur die dat, zoals er bij ons zei, die dat voorstelde. Mm -hmm. Dat wij in de toekomst na 2013 5% extra nodig hadden om aan de nieuwe uitdagingen een goed gevolg te geven. Ja. Fred, Fred Strobans, vind jij dat mevrouw ja. Wortman een punt heeft? Door te zeggen van, uh, als je al die wensen hebt, dan moet je ook zeggen... dan moet dat geld daarbij gelegd worden. Dan moet je dus voor die verhoging met 5% stemmen. Heeft zij een punt, vind jij? Nou, ik zal het zo zeggen. Er is natuurlijk een verschil tussen de binnenlandse politiek en de Europese politiek. En het is natuurlijk zo dat de fractie van mevrouw Wortman in het Europese parlement, dus de grootste fractie, de Europese ChristenDemocraten, die zijn volmondig voor deze verhoging van het budget na 2014. Waarom ook? Omdat de meeste grote partijen in het Europese parlement vinden dat het Europese budget moet groeien. Omdat, wat zij zeggen, dat is een nieuwe term, die zul je in de toekomst vaker horen, dat, dat Europese meerwaarde heeft. En ik kan dat heel eenvoudig uitleggen. Kijk, stel nu dat morgen het Nederlandse leger zou afschaffen. En uh, het Nederlandse leger gaat op in een Europese leger. Dan gaat dat uh, Nederland veel minder aan defensiekosten kosten dan nu het geval is. Dus, zegt het Europese parlement nu, laat een beetje dat uh, over, oh, na 2014 het Europese budget groeien. Uh, ...ga weer uh, taken overhevelen van de lidstaten naar uh, Europa... ...en dan kunnen de lidstaten op een zeg maar, duurzame manier bezuinigen. Want ze hebben eigenlijk een, aan kosten bespaard door taken aan Europa toe te bedelen. Ja, en dat is eigenlijk de filosofie, de filosofie achter deze verhoging. Juist, ja, je ja. Centraliseerd. Er zijn voorbeelden te geven. Wat zegt u? Er, er zijn nog andere voorbeelden te geven, bijvoorbeeld het bedrijf. Meneer El Kadrabi, ja? Ja, wel, we proberen een, een Europees buitenlands beleid te voeren met een, een soort ministerie van Buitenlandse Zaken van Europa. Wel nu, eh, waarom zou je effectief niet meer Europese diplomaten hebben, die dat een beetje geld kosten, eh, maar daartegenover ook wel een, een, een forse vermindering van de, van, de, van de nationaal diplomaten kunnen, kunnen uh, realiseren. En uh, als eindresultaat zal dat een.. een uh, besparing zijn, natuurlijk. Ja. En, en partijgenoot of zeg maar fractiegenoot van uh, meneer Mulder in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, die heeft zo'n heel lijstje berekend van wat de lidstaten zouden kunnen besparen als ze taken zouden overhevelen naar de Europese Unie. Mm -hmm. Meneer Mulder, wat en, en, vindt u daarvan? Ik vind dat, ik heb het ook in mijn speech vanmorgen gezegd, ik, die Europese toegevoegde waarde die moet door de Commissie precies aangegeven worden als ze met de voorstellen komt op 28 juni. Wat bespaart het als wij iets Europees doen in vergelijking met als de lidstaten dat individueel doen? Mm -hmm. nou, dat soort dingen willen wij graag weten, want ik denk inderdaad dat een bepaalde politiek veel goedkoper Europees te voeren is dan nationaal. Ja. Fred, hoe heeft. Uh, het, er is wel vaak een controverse tussen de Nederlandse liberalen en de, en de rest. De leider is Guy Verhofstadt, een Belg. Uh, hoe heeft hij gestemd eigenlijk? Uh, natuurlijk volmondig voor. Guy Verhofstadt is voor zeg maar, een, een, een duurzaam. Uh, en een progressief uh, budget, maar natuurlijk ook met, uh, met transparantie. Maar nogmaals, de drie grote fracties in, uh, in dit Europees parlement... staan daar dus volmondig achter. En het CDA heeft zich gewoon daarachter geschaard. En, maar dat, de, dat geeft natuurlijk problemen intern in de Nederlandse politiek... maar niet in Europa. Nee, oké. Okay. Zeg Fred, er zijn ja, nog veel meer financiële ja, voorstellen nou gedaan. Uh, er is nog gestemd over veel meer financiële voorstellen. Noemen ze een voorbeeld nog. Nou ja, er zijn, uh, uh, Ik denk dat, dus dat, dat, dat gezamenlijk dingen doen, uh, uh, dat dat, het Europese parlement vindt dat dat duurzaam is. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, en dat, dat blijven toch heikele thema's ook in het Europese parlement... of bijvoorbeeld dat landbouwbeleid, dat dat nog zoveel geld moet krijgen. Dat is toch nog ongeveer, als je dat allemaal bij uh, alles wat met landbouw te maken heeft... wat dat in Europa kost, is ongeveer toch nog 50% van het Europese budget... en vergeet niet om een aantal dingen gewoon echt straight uh, bij elkaar te krijgen... Ook Nederland besteedt 55% van zijn EU-uitgaven nog steeds aan landbouw. En dat ligt boven het Europese gemiddelde. Dus als je het hebt over bezuinigen, nou ja, dan moet je die grote dingen aanpakken. Een ander groot ding is bijvoorbeeld het cohesiefonds. Dat is eigenlijk het geld dat van de rijke uh, Europese landen naar de arme Europese landen vloeit. Zoals de nieuwe lidstaten in midden- en centraal uh, Europa. Meneer Mulder, en de vraag is maar of je daarin kunt hakken. Meneer Mulder, die twee voorbeelden die Fred Strobans noemt, hoe u sta, staat u daar tegenover? Hoe heeft u daarover? Voor gestemd? Uh, wat landbouw betreft heb ik gestemd voor een stabiliteit in het budget, mm -hmm. maar er moet bij gezegd worden dat de landbouwbegroting als enige onderdeel van de Europese begroting ieder jaar achteruit gaat. De rest van de Europese begroting die is, uh, wordt voor de inflatie gecorrigeerd, die van landbouw niet. Mm -hmm. Dus dat betekent dat eigenlijk ieder jaar die begroting met 2-3% naar beneden gaat. Dus dat gebeurt sowieso, dus ik ben voor een pas op de plaats wat dat betreft. Yeah. Wat het cohesiefonds betreft heb ik mij door de jaren heen uh, sterk gemaakt, en ook dat is nu in een resolutie bevestigd, dat is een van de goede dingen, dat wij andere instrumenten gaan gebruiken dan op een ogenblik uh, alleen maar geld geven. Er wordt in die resolutie ook gepleit om uh, de Europese investeringsbank meer te gebruiken om bepaalde wegen aan te leggen, om bepaalde mm -hmm. infrastructuurprojecten aan te leggen. En als wij dat gaan doen, dan zal dat allemaal een besparing betekenen op die Europese begroting. En dat vind ik een goede zaak. Oké, okay. Fred, even iets anders nu. Uh, even de komkommercrisis, hè. Uh, oh, wij begrepen ja. dat het Europese parlement, de Europese commissie... enorm op zijn falie heeft gegeven wegens afwezigheid in de komkommercrisis. Het gaat om die EHEC-bacterie-malaise... Hoe kan dat? Hoe kan die commissie zo afwezig geweest zijn? Nou ja, dat, zijn zo, dat, dat zijn zo van die dingetjes in Europa waarvan iedereen denkt: van, ja, dat is grensoverschrijdend. Hè? Dat gaat over voedselveiligheid, gaat over gezondheid. Het kan toch niet zo? Want gisteren heeft iemand in het Europese parlement geroepen: het kan toch niet zo dat iemand ergens een krop sla koopt en dan daarna doodvalt. Maar blijkbaar zijn de dingen die heel simpel, die heel simpel zijn, waarvan iedereen denkt: dat zou Europa nu moeten doen. Ja. Uh, dat lukt gewoon niet. En maar je ziet ook tegelijkertijd dat, het ook, uh, dat ook de lidstaten er niet in slagen om zo'n crisis aan te pakken. Ja. En natuurlijk, nu, nu is Duitsland hier in de wandelhanger 3C, Want dat Duitsland, dat, dat neemt iedereen de maat maar in Europa. Hè, want de Duitsers zijn zo grondig enzovoorts. Maar in dit geval hebben ze dus ook helemaal niks van gebakken. Nee. En er wordt een beetje om gelachen. Ja, hoe tragisch het ook mag zijn. Ja. Meneer El wie heeft u een verklaring voor dat feit? Wel, het heeft te maken met het feit dat men te snel spreekt. Hè? Dus vooral eer dat men op basis van wetenschappelijke gegevens zekerheid heeft. Natuurlijk, men leeft ook in een, ja, in een soort mediacontext waarbij men uh, heel snel alle, alle vragen moet beantwoorden. En dat mm -hmm. leidt tot, uh, tot, tot moeilijkheden. Mm -hmm. Maar ik denk dat effectief duidelijk is geworden dat dit soort zaken uh, toch vanuit een Europese... Uh, de structuur moeten, moeten bekeken worden. En nou, wilde. Het Europees heeft... Voedselagentschap uh, heeft duidelijk niet gewerkt. En, en effectief. En die kritiek volg ik volledig. Je zou... Uh, dat onmiddellijk op een hoger niveau tillen. We zitten in één grote Europese markt, dus uh, producten van, van, van uh, heel Europa uh, uh, doorkruisen Europa, komen bij alle consumenten terecht, dus uh, van zodra er een uh, alarmsignaaltje rinkelt, moet, uh, moet Europa toch wel uh, snel ingrijpen, denk ik. Meneer Mulder, het is nu fout gelopen, vooral inderdaad in de publiciteit voor hele grote groepen tu tuinbouwers, hè, komkommers moesten, komkommers, paprika, uh, uh, hoe heet die dingen, taugee, uh, dat moest allemaal vernietigd worden, dat heeft Gekost. U heeft vanochtend voorgesteld om een soort permanent noodfonds voor de tuinbouw in te stellen. Wat, wat, wat ja, moet wij dat... ons daarbij voorstellen? Wij hebben nu op het ogenblik tuinders... die worden buitensporig getroffen. Ik vind het absoluut redelijk dat wij die gaan helpen. Dat is net zoiets als een dijk doorbreekt in Nederland. Daar kun je ook niks aan doen. Deze mensen moeten geholpen worden. Maar het geld dat kan op het ogenblik niet op de begroting gevonden worden. En ze hebben 150 miljoen gevonden. Maar ja. dat is lang, lang niet genoeg. Okay. Wat ik dus voorgesteld heb... is dat wij ons voorbereiden... op dergelijke calamiteiten in de, in de toekomst. Ik heb het al eerder voorgesteld met betreft dierziekten. Ook voor een diergezondheidsfonds. Ik vind dat... Het in de toekomst niet is uitgesloten dat met mensen reizen veel. Die, eh, eh, niemand weet waar dit vandaan komt, maar mensen reizen veel. Die brengen overal bacillen mee uit de hele wereld. We kunnen dit soort uitbraken vaker hebben. U verwacht het dat gaat... dus eigenlijk. Maar dan is, dan, dat leidt tot mijn volgende vraag. U praat nu voor een permanent noodfonds om achteraf eh, te dweilen. Maar kun je niet beter zeggen, we gaan echt structureel geld uittrekken... om, om zo'n beleid te voeren, Europees, centraal Europees dat we die kans op dat soort uitbraken minimaliseren? Ja, daar ben ik absoluut 100% voor. Er is natuurlijk niemand tegen, dus dat doen wij ook. We hebben dat Voedselveiligheidsagentschap, dat moet erop toezien. Maar we kunnen niks uitsluiten. Nou, ik ben er dus voor dat wij een fonds creëren... dat wordt gecreëerd door of betaald door en de overheid en de telers zelf... En stel dat wij dus verwachten dat de schade ongeveer 500 miljoen is... dan creëren wij een fonds van 500 miljoen. Dan laten we zeggen een halve cent op een tomaat. Dat is te veel. Uh, en bij wijze van spreken een soort verzekeringsprobleem. Totdat de, het fonds vol is. En dan laten wij dat daar rustig in het fonds... En is er dan een keer een, een calamiteit? Dan kan het onmiddellijk kunnen, die mensen schadeloos gesteld worden. Dat is net zoals een soort verzekering die u waarschijnlijk hebt afgesloten voor uw huis of uw auto of weet ik veel wat. Absoluut. Ja. Meneer Elkadravi, goed plan? Ja, lijkt me uh, een goed idee. Ik weet niet hoe dat expert in mijn fractie erover denken, Maar op zich uh, is, is uit deze zaak gebleken dat je zoiets nodig hebt. Dat je, ja. dat je mensen met de hulp kunnen schieten... En, uh, dat de huidige middelen ontoereikend zijn. Fred, Fred Stroobans, onze Europa Watcher. Uh, beide heren zijn dus voor, ja, meneer Mulder, want die stelt het zelf voor. En dan meneer Kadrawiot, ja. de Socialisten, de Sociaaldemocraten. Is hier een meerderheid voor te vinden in het parlement, denk jij? Ja, ik denk dat wel. Het, het enige uh, waar over, over, natuurlijk ook over gesproken uh, werd naar aanleiding van die crisis en dat nu gisteren de minister van Landbouw bij elkaar waren, was natuurlijk dat er ineens weer geld moet rollen. Je, je hebt hier een, een discussie in het Europese parlement, lijnrecht tegenover de lidstaten, B het budget mag niet verhoogd worden, maar op dat moment ja, dan uh, dan staan de wel, ja. lidstaten in Luxemburg ja. recht en uh, uh, willen 150 miljoen. En meneer Bleken, de minister van Landbouw in, in Nederland, mm -hmm. uh, die vonden allemaal te weinig, moest 300 miljoen. Dus uh, men is, men, men de dus lidstaten staan vrij snel klaar bij een crisis om te dan, Hoe wordt ja. dan, of eigenlijk kan ik dat bijvoorbeeld beter aan meneer Kadrawi vragen... Ja. vindt u dat eigenlijk dan niet, ik vind dat als Nederlander een beetje genant... dat we vanuit Nederland zeggen, nee, geen cent erbij in de nullijn... en er gebeurt wat, en de eerste die op de stoep staat is meneer Bleker met zijn handje ophouden. Ja, maar dat, dat, iedereen weet dat hier, iedereen heeft dat gehoord... Hè, dat Nederland de eerste was om geld te vragen aan Europa. Dus er is inderdaad wel ergens een contradictie... En, maar ja, het is, en, uh, is het niet een tikje schaamteloos eigenlijk? Wel, uh, ik, ik, uh, ik ga ervan uit dat hij dat goed meent voor de Nederlandse landbouwers. Maar hij ja, moet we dan, we dan een niet consequentie zeuren zijn? over een begrotingsverhoging van 5 zeg. Juist, maar uh, de Nederlandse politici en, en uh, de regering ook in het bijzonder... moet ook de moed hebben om uit te leggen... Um, ja, dat Europa veel meer is dan geldstromen uh, van Nederland naar Europa en terug. Uh, het is een veel breder verhaal waar dat je niet echt uh, tot op de eurocent kan narekenen hoeveel dat dat eigenlijk echt oplevert. We hebben bijvoorbeeld ja. zo'n interne markt die maakt dat je jouw goederen zonder al te pro veel problemen kan, e kan exporteren in heel Europa. Dat heeft ook ergens... Een, een, een impact op uw economie, uiteraard, die je niet berekent. Nee, okay. Dus uh, laten, we, laten we het debat wat breder voeren, toch? Ja, Oké, okay, we gaan nog even door over geld, Fred Fred Strobans. Uh, ja, geld, voor gaat voor geld. geld voor ja. Griekenland. Geld voor Griekenland, gaat alleen maar over geld. Ja, en en, alleen, en, maar over en te maar alleen, alleen maar over uh, Griekenland, laatste En alleen maar over Griekenland. Moeizaam komt uh, het allemaal tot stand, hulp aan Griekenland. Er moet uitbreiding komen. Nou, in Nederland uh, lig, uh, liggen de verhoudingen moeilijk op dat punt. Een aantal partijen die willen dat gewoon niet. Uh, Meneer Schäuble, minister van Financiën van Duitsland... die heeft nu een brief geschreven, die is uitgelekt. En daarin zegt hij niet alleen dat Griekenland nou, op het gelekt. punt staat failliet, failliet te gaan... maar dat er ja. gewoon uh, die schulden geherstructureerd moeten worden... voor een deel kwijtschelden, betekent dat. En dat zal opschorten. Opschorten sowieso. Wat gaat het effect van die brief worden, Fred, denk jij? Nou ja, het is niet de eerste keer dat die in Duitsland uh, gebeurt. Hè. De, uh, die brief van Schäuble is niet, uh, niet toevallig uh, uh, opgepikt door een journalist, die is bewust gelekt ja, nee. tuurlijk, ja. naar de Duitse pers. Nee, maar meneer Schäuble zegt dat, dat weten de, uh, de meeste economen in Europa al lang en ook de financiële pers die geeft al heel lang aan dat op een bepaald moment toch. Uh, Ofwel de, de, de, de looptijd van de Griekse schulden verlengd zal worden, ja. sommigen zeggen tot zeven jaar, of tot een schuldherschikking. En eigenlijk uh, in gewone mensentaal betekent dat een deel van die schuld misschien nooit meer terugbetaald uh, ja. ja. gaat worden. Ja. Ja. En dan gaan natuurlijk onze banken of misschien ook wel pensioenfondsen bloeden. Dan ja. wilder. Ja. Ja, We willen allebei uw reactie graag horen. Wat uh, Griekenland betreft, ik denk dat er op geen enkele wijze een uh, makkelijke optie is. Het gaat altijd geld kosten. Ik, ik ben er zelf erg sterk voor dat wij alles doen om die euro te behouden. Ik geloof dat het bestaan van die euro, dat is voor het Nederlandse bedrijfsleven buitengewoon belangrijk. Als wij uh, alle zwakke landen eruit zouden gooien, dan zouden dus de, de exportkansen die zouden voor Nederland aanzienlijk minder worden. Want wij verkopen enorm veel. En het zou een revaluatie re betekenen van de euro ten opzichte van die nieuwe munteenheden dan. Als wij die landen uit die euro zouden hebben, ja. Ja. en dat is dus slecht. belangrijke heeft... werkgelegenheid. U maar... heeft daar heel veel voor over, dus hè? Ja. om in elk geval die euro te behouden en ook al die ja. wat zwakkere landen voor de eurozone te behouden. Ja. En vind, wat vindt ja. u dan van, de, van, van dit voorstel van Schäuble... om dus de, de schulden uh, uh, een wat langere looptijd te geven... maar ook om de private banken mee te laten betalen? Hè, aan de, en de aan ECB, die... de Europese Centrale Bank, is hier ja. tegen. Dus dat zet de verhoudingen weer op scherp. Dat, ik heb begrepen dat meneer Trichet... die is inderdaad uh, heel kwaad weggelopen in de bijeenkomst in Luxemburg. Dus hij moet wel erg kwaad zijn geweest. Ik uh, heb van dit voorstel vandaag voor de eerste keer gehoord... Mm -hmm. en omdat ik zelf mijzelf niet rekenen onder, een van onder de meest bekwame economen van uh, Nederland... moet ik eerst de verschillende opinies daar eens over horen... en dan zal ik mijn mening daarover te kennen geven. Meneer Kadrawi, hoe weegt u dat effect van deze brief van Schäuble? Het is niet de eerste keer dat, dat zulke speculaties gedaan worden. Het feit is dat Griekenland in zeer zware moeilijkheden zit. Uh, dat er een zoveelste besparingsplan voor, nou, voor het parlement uh, wordt gebracht. Um, dat Griekenland inspanningen zal moeten doen, staat... Uh, Enfin, het, is, uh, het is heel duidelijk. Hè? Met zware gevolgen voor gewone mensen. Uh, privatiseringsoperatie. 50 miljard euro gaat men verkopen de komende maanden en jaren. Dus Griekenland zal niet meer hetzelfde zijn als vandaag. En dat uh, mag ook niet meer. Want we moeten ook eerlijk zijn. Dat land um, ja, en, die, en het politiek systeem er eigenlijk roofbouw op de staat. Uh, uh, en dat moet veranderen. Maar Fred? anderzijds is het ook zo dat ze het zelf niet allemaal alleen kunnen doen en dat we een stukje zullen helpen, moeten helpen. Fred, dat, dat met slaande deuren woedend weglopen, slaande deuren bedenk ik ter plekke van Trichet. Uh, om, ja. Naar aanleiding van de gelekte brief van Schäuble. Duitsland is een land wat niet makkelijk te negeren is, een van de belangrijkste landen in Europa. Hoe schat jij dat in? Is dit echt een hooglopende ruzie die tot, tot, tot padstellingen kan leiden? Nou, Het is in elk geval het wat merkwaardig is dat uh, in Europa... dat heb je toch iets minder in de Verenigde Staten. heb je wel ruzies onder economen. Maar dit gaat echt over het economische beleid... en het monetaire beleid van, uh, van Europa. En als je dan bijvoorbeeld uh, in Duitsland mening A hoort... en je hebt uh, de een Europese Centrale Bank en de voorzitter... Uh, de president daarvan die zegt B en nog iemand anders roept C... dat is niet goed voor Europa, dat is niet goed voor de euro... en dat uh, is ook niet goed voor de reputatie... Uh, van Europa in het buitenland. Want je spreekt nooit met één stem. En dat is zeker niet goed voor de markten. Want die gaan daar gewoon op inspelen en opnieuw speculeren. Ja, nou we gaan naar een andere ruzie. Nu niet over geld, hoewel uiteindelijk kost alles geld natuurlijk. Maar er is nu enorme deining ontstaan... Uh, naar aanleiding van die uh, vluchtelingenstroom uit Noord-Afrika. Want Denemarken heeft namelijk besloten grenscontroles in te stellen. En dat gaat tegen het Schengen-akkoord in. En de Duitsers waren daar weer verontwaardigd over. En die de Denen ervan het spelen met met nationalistisch vuur. En dat deze minister van Justitie noemde dit verschrikkelijke onzin. Nou, het gaat lekker in Europa, heren. Meneer Mulder, hoe moeten we dit nou weer zien? U, ik zou bijna van u geloven dat het in Europa veel heftiger toegaat... dan in Nederland in de Tweede Kamer. Maar daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Wat betreft Denemarken, ik ben van mening dat heel ernstig onderzocht moet worden. Schendt Denemarken het verdrag? Ik denk van wel. Maar daar moet definitieve uitslag over komen. Mm -hmm. Ik vind, ook net zoals met de euro... het is de belangrijkste voor Europa... dat die gemeenschappelijke markt behouden blijft. Daar hangt onze economie vanaf. En het is slecht als één land daar eenzijdig de hand mee ligt. Ja, en het is ook zo dat het vrij verkeer van, van mensen... Uit. toch Vrij verkeer van mensen, het feit dat jij... Als Nederlander Europa mag doorkruisen zonder al te veel problemen. Dat is toch ook een van de fundamenten van Europa. Ja. Uh, de, de Denen zitten voor verkiezingen. En dus de Deense regering uh, hoopt uh, ja, met een beetje populistisch te doen... nog snel wat stemmen te, te winnen. Uh, maar ik denk dat de Europese Commissie heel duidelijk moet zijn... dit is niet de weg die we mogen opgaan. Nee. Bovendien uh, denk ik niet dat er heel veel... Uh, Tunesiërs en Libiërs ondertussen in Denemarken zijn, zijn aangekomen. Het gaat om, uh, om een zeer beperkte groep mensen. We hebben in het verleden nog veel grotere vluchtelingenstromen gekend, denk we maar aan toen, toen het oorlog was in Kosovo. En toen hebben we dat netjes opgelost gekregen. We hebben toen een soort solidariteitsmechanisme in het leven geroepen, waarbij elke klant een aantal vluchtelingen opnam, totdat de oorlog afgelopen was. Wel, nu denk ik denk dat we iets gelijkaardigs zouden moeten ontwikkelen voor... De crisis Fred, die we nu meemaken in Noord-Afrika. Zou dit inderdaad alleen te maken hebben met de verkiezingen in Denemarken? Of is er wat Schengen betreft toch iets meer aan de hand? Nou, het, het, het is natuurlijk... Het, het heeft ook heel veel met binnenlandspolitiek uh, van doen. Hè. Het, het is uh, begonnen in Italië met meneer Berlusconi... omdat hij natuurlijk die vluchtelingen binnenkreeg. Dan heeft uh, meneer Sarkozy, uh, president van Frankrijk... daarop ingepikt, ingehaakt. Toen kreeg je verkiezingen in Finland met de ware Finnen... die, aan, uh, die uh, een hele grote uh, verkiezingsoverwinning behaalden. Maar ja, kijk, ondanks al die dis discussies... En, en ondanks al die achterhoedegevechten in al die landen... zie je toch maar dat vandaag het Europese parlement bijvoorbeeld... Uh, twee landen uh, twee nieuwe lidstaten Bulgarije en Roemenië uh, toelaat tot de Schengenzone. Dus, uh, aan daar de moet jij een beetje om lachen. Ja. Ik, ik, ik ja. las volgens mij gisteren of eergisteren nog dat, dat er werd gezegd ze zijn er nog niet klaar voor. Ja, ja ik wou dus ook daar een aantekening Meneer mee maken. Mulder. Ik uh, heb dus kennelijk een ander stemgedrag gehad uh, dan uh, sommigen in Nederland uh, lief was bij uh, de begroting. Ja. Ik heb tegen de uh, toelating van Bulgarije en Roemenië tot Schengen gestemd vanmorgen. Waarom? Ja, maar het Europees Parlement heeft het wel gekeurd. Het Europees Parlement Mag... heeft het met grote meerderheid ja. goedgekeurd. Maar... Meneer Mulder, waarom was, u, waarom was u tegen meneer Mulder? Omdat ik er niet van overtuigd ben dat de politiediensten in Roemenië en burgerlijke douanediensten op een wijze werken zoals wij dat in Nederland gewoon zijn. Ik hoor allerlei verhalen over corruptie. En Ik wil dat nog eens goed uitgezocht hebben voordat ik erin toestem dat wij weer een zwakke grens in Europa creëren. We hebben nu al de grootst moeilijkheden met de grens met Griekenland en Turkije. Nou, Bulgarije ligt ook in die hoek. Ja, u wilt Daar het nog het... wel eens zien, meneer Mulder, maar de kogel is ik... door de kerk. Ze zijn toegelaten. Nee, de kogel is niet door de kerk, oh. want de lidstaten die moeten in dit geval bij unanimiteit besluiten om uh, Bulgarije en Roemenië toe te laten. Het Europees parlement heeft een adviesrecht. En ik ken op zijn minst vier lidstaten die er tot nu toe op tegen zijn. Dus voorlopig gaat het nog niet door. Meneer oh, Katradi, wat vindt u daarvan? Deze twee nieuwe staten toelaten tot het Schengengebied? We hebben als fractie daarvoor gestemd, mm -hmm. uh, maar ook wel een nuance aangebracht. Want meneer Mulder heeft gelijk dat er zeker ook wat problemen zijn. En uh, we hebben als voorwaarde gekoppeld dat uh, die buitengrens van de Europese Unie versterkt moet worden. Maar dus, hoe dan? Uh, als je dat wil, waarom wel, zou je dan zwakke grenzen toelaten? Ja. Jawel, uh, sowieso... Uh, uh, je hebt ergens een grens en die moet goed uh, afgesloten zijn. En moet goed georganiseerd worden. Uh, of het nu de grens tussen Roemenië en, en de rest van Europa is... of, of, of de buitengrens van Roemenië. Mm -hmm. uh, ik denk dat het uh, belangrijk is dat dat effectueel op een goede manier uh, gebeurt. En dat hebben wij ook als signaal meegegeven. En zoals gezegd werd, ja, ligt de bal nu in kamp van, van de lidstaten. Ja, Fred, wat denk jij? Twee zinnen. Hoe gaat het aflopen? Uh, kijk, als uh, twee, drie of vier landen een veto stellen, worden ze nog geen lid. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar je weet niet wat er dan weer gebeurt binnen de catacomben van de Europese Raad van de lidstaten. Dat weet je niet. Ook niet. Ik, ik weet dat nu ook niet. Ik, ik wens je heel veel ja. plezier in die catacomben nog verder, Fred Stroobans, daar in Straatsburg. En met jou, de gasten Jan Mulder van de VVD en Saïd El Khadraoui van de Vlaamse Socialisten. Hartelijk bedankt en vergader ze. En vanuit Straatsburg uh, keren wij terug naar Hilversum. Uh, de villa houdt ermee op voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier op deze zender. En zometeen na het nieuws van half vijf. Tot uw aller het Radio 1-journaal met Tim Overdienst. Stol zit ik hier. Waarom? Uh, om onder meer te praten over het bestuursakkoord straks. We ontkomen er niet aan. Het blijft een taai onderwerp, maar het is uh, interessant genoeg om heel veel over te vertellen. De bestuurlijke onvrede over het akkoord, de politieke implicaties natuurlijk. Maar ook gesprekken en reportages over de praktijk. Wat betekent het voor u en voor mij, dat bestuursakkoord? Genoeg luchtigheid ook. De bultrug namelijk is gesignaleerd voor de kust van Ameland. soort met... walvis. He? Ja, wolfvies, ja. ja een hele mooie. En we spreken met de ooggetuigen. Die heeft hem gezien en die gaat daar uitgebreid over vertellen. Deze garnalenvissen. Uit Zoutkamp. De eerste hoofdpunt wat nieuws, Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In Duitsland is de coli bacterie toch weer in verband gebracht met komkommers. De bacterie is gevonden op een stuk komkommer in een afvalbak in Magdeburg. De afvalbak is voor een gezin dat ziek was geworden. De eerder zeiden deskundigen juist dat komkommers onterecht als bron waren aangewezen. Door het bestuursakkoord niet helemaal te aanvaarden... hebben de gemeenten het afgewezen. Dat vindt minister Donner. VNG-voorzitter Jorrisma is het niet met hem eens. Ze benadrukt juist dat er wel degelijk een akkoord is... op één onderdeel na, dat over de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Een 26-jarige man heeft jarenlang onterecht in een tbs-kliniek gezeten. Hij werd in 2005 veroordeeld tot vier maanden cel, en tbs, voor een enkelvoudige mishandeling. In de wet staat dat tbs alleen kan worden opgelegd als de maximumstraf vier jaar of hoger is. De advocaat van de man bereidt nu een schadeclaim voor.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 AMB Verkeersinformatie. Er staat 80 kilometer file, verdeeld over 22 files. Dat is de helft van wat er normaal staat op dit tijdstip. De meeste files vindt u nog rond Rotterdam. Het is ook druk op de A4, Amsterdam-Den Haag, bij Zoetewoude-Rijndijk 6 kilometer. En de enige andere opvallende file staat bij Den Haag op de A12, Den Haag naar Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 3 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstokken zijn dicht.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 If you need me, call me. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dal.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered. Cursus Frans. Pech onderweg. Hoe zeg je er is een probleem met de schokbreker in het Frans? Uh, J'ai Een probleem met de le schokbreker. Um, la vering. vering.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 Goedemiddag, we zijn straks bij de persconferentie over de opmerkelijke bekentenissen in Leiden. Een vrouw van 96 jaar die een moord uit 1946 bekent. De NAVO herhaalt nogmaals dat de dagen van Gaddafi zijn geteld. Alleen hij zit er nog steeds. En waar moeten ze daar nou mee? Daarover praten de NAVO-lidstaten in Brussel. Geert Wilders is boos op het CDA... omdat het CDA in het Europese parlement... voor een groter budget van de Europese Unie heeft gestemd. Meer geld naar Europa, dat wil de PVV niet. Nou, Wim van der Kamp van het CDA zal reageren waarom hij dat wel wil. En wat gaat er politiek gebeuren... nu het bestuursakkoord niet in zijn geheel is overgenomen door de VNG? We gaan ook nog achter de komkommers aan. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. En nu we echt uit de startblokken schieten, eerst even de feiten op een rij van dat bestuursakkoord. Daar gaan we het veel over hebben. Dat akkoord bepaalt welke taken van de rijksoverheid naar de lokale overheden gaat. Dan moet je denken aan zorg, sociale zekerheid, ruimte natuur. Gemeenten en provincies voeren al veel van die taken uit... maar het worden er meer en extra geld zit er niet in. Het kabinet wil juist 1,8 miljard euro met dat bestuursakkoord bezuinigen. Het omstreden onderdeel uit het akkoord is de nieuwe wet werken naar vermogen. Die voegt de bijstand samen met de uitkering voor jong gehandicapten... en de sociale werkplaatsen. Gemeenten zijn bang dat tienduizenden arbeidsgehandicapten buiten de boot vallen. En veel gemeenten gaven dan ook snel aan dat akkoord op het punt van de sociale zekerheid niet te zien zitten. Dus het was een uh, spannende middag in Ulft... waar gestemd werd over het akkoord. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Een heel cordon actievoerders bij de ingang van het VNG-congres geeft de wethouders en de burgemeesters, die zo meteen moeten gaan stemmen, nog een stemadvies mee. Nee, u gaat ook tegenstemmen. Dankzij u komt het goed. Het gevoelige punt in het bestuursakkoord dat is de sociale werkvoorziening. Het gaat vooral met de waar jongens, die gaan de rekening betalen. Kortom, zielig. Op zich zijn de gemeenten blij dat zij in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze taken. Maar ze vinden dat het kabinet te weinig geld geeft om die taak ook echt waar te maken. Mevrouw Junius, wethouder in Delft. Voor Delft is dat ook uh, redelijk ingrijpend als wij niet uh, voldoende geld krijgen om dat uit te voeren. Meneer Bualda van de gemeente Heerenveen. Dat betekent dat we ongeveer uh, 3 miljoen uh, zelf bij moeten leggen. En als u dat geld niet heeft, dan is het jammer voor die mensen die nu bij de sociale werkplaats werken, maar die vervallen dan tot de bijstand. Ja, dan, dan komen ze thuis te zitten. En dat willen we toch met, niet met elkaar. Um, mijn conclusie is voorlopig dat het kabinet eigenlijk het hoofd in de schoot legt. Want Heel veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid die van die om nog even hun zegje te, te doen... Ja, ...en het besluitvormingsproces de in de door hen gewenste richting dus. te beïnvloeden. En als je ervan overtuigd bent dat je niet kan uitvoeren die ambities, die pretenties die daar beschreven zijn... ...dan mag je dat niet tekenen. Oké, okay. Uiteindelijk legt het bestuur het volgende aan het VNG-congres voor. We stemmen voor, maar over het onderdeel werk moet opnieuw worden onderhandeld met het kabinet. Voor het bestuursvoorstel 1, ja, Ziet u eens? Ik zie opgeluchte gezichten. 86,6% is voor het bestuursvoorstel en 13,4% is daar niet voor. Maar ja, dan laat minister Donner zich weer van zijn onvoorzettelijke kant zien. Het kabinet verstaat en begrijpt heel wel de zorgen die daarachter zitten. Toch kan het kabinet uh, dat niet anders zien dan als afwijzing van het hele akkoord. Want het kabinet heeft uit zijn verantwoordelijkheid niet minder grote zorgen over het totale plaatje en wil in dat opzicht ook een duidelijk signaal afgeven. Volgens VNG-voorzitter Annemarie Maar is er toch wel degelijk een akkoord. Laten we eerst eens een beetje tijd geven. Volgens mij komt het kabinet pas aanstaande vrijdag bij elkaar weer. Het zou toch zo moeten zijn dat een boodschap meegegeven door 88,6% van de leden van de VNG, en dat is dus bijna de hele VNG, van links tot rechts, van noord tot zuid. Ja, dat moet toch een heldere boodschap zijn? Weet je nou allemaal nog wel wat Billenbad van jou is? Nee, dat ik wel. Voor sommige mensen is het een fantastisch congres geweest. Want ze keren met tassen vol, hebben dingetjes en goodies terug naar hun woonplaats. Gisteren gelijk de eerste prijs he. Ja. Wat was, dat? Ja, wat was dat? Ik had een uh, rand van de avontuur en dan moest ik uh, draaien en was ik de eerste prijs. Het is een dolle boel daar bij de VNG. Ja, het is geweldig. Ja. Ja, ik heb er nooit zo veel dingen gehad. Een verslag van Roel Pauw vanuit Ulft. En wat betekent dat voor het land? De sociale werkvoorzieningen bijvoorbeeld hebben dus nu nog geen duidelijkheid over hun toekomst. Caparis in Drachten biedt werk aan ruim 2500 mensen in een beschermde omgeving. Van eenvoudig inpakwerk tot het in elkaar zetten van de bekabeling voor bussen. Wilco de Vrezen is directeur van Caparis en trots op zijn mensen die ook in Ulft demonstreerden vanmorgen. Nou, ik ben ontzettend blij dat uh, veel van mijn mensen uh, vanuit het belang voor Caparis daar naartoe zijn gegaan. Um, en wat ik echt dacht was, het zal mij benieuwen of daar überhaupt ruimte voor is. Donner had toch steeds wel aangegeven uh, niet te willen wijken. Uh, dan had hij vanochtend al een kleine publicatie dat hij mogelijk wat meer budget wil, uh, wil beschikbaar stellen met een jaar of twee. En nu hebben die gemeenten besloten, oké okay, we gaan akkoord met het bestuursakkoord. Maar we moeten nog even goed praten en onderhandelen met het kabinet over die sociale werkvoorziening. Is dat een zegen nu? Ja, dat vind ik ongelooflijk terecht. Het gezonde verstand heeft dan zegen gevuurd. We hebben allemaal iets meer tijd nodig. Bezuinigen, dat snappen wij allemaal, dat moet. Heel Nederland bezuinigt, dus ook wij. En ook bij ons kan er wel bezuinigd worden. Of eigenlijk in het hele stelsel. Het gaat niet alleen om de uitvoeringsorganisaties. Dat ze dan die ruimte dan, dan toch afdwingen, de gemeente, vind ik ook fantastisch. Het zijn straks de verantwoordelijke partijen, maar je moet er wel voor gaan staan. En zijn ook in feite uw opdrachtgevers. Het zijn mijn aandeelhouders zelfs en opdrachtgevers. En ze staan ervoor. Natuurlijk heeft het allemaal te maken ook met uh, geld en de tekorten die dan uh, bij gemeenten op het bordje komen. Maar het heeft ook alles te maken, want zo eerlijk moeten we ook zijn... met uh, het begrip inmiddels voor wat een uitvoeringsorganisatie als deze is. En dat je daar wel even de tijd voor moet nemen als je zegt het moet helemaal anders. Want wat is dat dan? Ja, want wat zou dat dan voor deze mensen betekenen? Nou, voor deze mensen betekent het nu in ieder geval dat er uh, ruimte is gegeven... ook in financiële zin, om met een goed voorstel naar de toekomst te komen. Wat dat ook betekent voor kapazen of andere SW-bedrijven. En dat het dus niet afgebroken wordt in de periode dat we daarover discussiëren. Kortom, blij met datgene wat er in Ulft is besloten? Ja, het is een hele belangrijke eerste stap. En het is ook voor mij heel plezierig dat uh, Den Haag nu aangeeft... het wel degelijk serieus te willen nemen. Dat hoop ik van harte. Dat het geen tijdrekker wordt... En dat er ook daadwerkelijk meer geld bij komt. Wij willen wel. Het moet anders. Ik snap het allemaal. Dat moet ook met minder geld. Maar gun een grote organisatie als dit of een branche als de onze... met 100.000 mensen wel even de tijd. En anders komt er vast een nieuwe opdracht. Maar dan zijn de middelen er niet meer. Dan bestaan die bedrijven niet meer. Directeur de Vreze van Caparis in Tracht in gesprek met Peter van der Meerschout. De Spaanse schrijver Jorge Semprun is overleden. Hij geldt zeker in Spanje als een van de belangrijkste getuigen... van de misdaden van Hitler-Duitsland. Maar vooral wordt Semprun gezien als een van de grootste denkers in Europa. Heute, zoveel so jaren later, op deze dramatische ruimte... de Mapelplaats van Bogenwald, erlauben ze mij een heitere, gelassene... Een herinnering aan jenen jongenman man. die met 22 jaar. een bazooka in zijn handen hield. Georges Semproen stond vorig jaar. voor het laatst in zijn leven. op de appelplaats. van het concentratiekamp Boegenwald. Hij herinnerde zich het leven. dat hij als 22-jarige jongen in het kamp had. Een Spaanse jongen tussen duizenden anderen. afkomstig uit 35 landen. Zemproen was de zoon van een minister van de Spaanse Republiek. Eind jaren 30 leefde hij in Den Haag. Maar na het verlies van de burgeroorlog in 1939 volgde Parijs, waar hij toetrad tot de Communistische Partij. De ministerzoon zou uiteindelijk gearresteerd worden door de nazi's... en eindigde in het holst van de Tweede Wereldoorlog in Boegenwald. Como el crematorio funcionaba a pleno rendimiento. Zijn broer zou over die herinnering schrijven. Boeken die roken naar verbrand vlees, zei hij zelf. Citaat uit zijn boek De Lange Reis. Er kwam oranje rook uit de schoorstenen. Het kamp was in vol bedrijf. In een rook opgaan, dat was een uitdrukking die bij het kamp hoorde. In het woord is een uitdrukking die bij het kamp hoorde. Semproun zou nooit vanuit wrok schrijven. Wel als waarschuwing. Immers niets garandeert dat dit zich nooit meer herhaalt. Duitsland was een land vol traditie, zegt hij, met een hoogstaande cultuur. Toch verviel het in totalitarisme. Het volk stond het toe. In de concentratiekampen waar zoveel nationaliteiten samenkwamen... stond uiteindelijk de wieg van Europa concludeerde Semprún. Hij keert in de jaren 50 illegaal terug naar het Spanje van Franco. Hij is nauw betrokken bij de verboden communistische partij. Maar daar wordt hij uitgezet... omdat hij het niet kan vinden met de strakke leiding. En Semprún, die gaat schrijven. Semprún, die schopte het eind jaren 80 zelfs nog even tot minister. Maar uiteindelijk... Europa de verbindende factor in al zijn werk? De val van de muur, de oorlog op de Balkan en de wankele eenheid die Europa is. We reizen haast zonder paspoort, we betalen met dezelfde munt en het lijkt allemaal zo gewoon. Maar dat is het niet. Het was een overwinning. We circuleren door Europa in espacios Schengen Schengen zonder zijn pasaporten praktisch En zijn die zegt het in een interview van vorig jaar heel mooi: mijn ongeluk of mijn geluk is dat de jaren van mijn leven de geschiedenis van Europa van de 20 20e eeuw vertellen. De Een verslag van Rob Zoutberg uit Spanje. Straks na 65 jaar is een moord opgelost. Een vrouw van 96 bekende dat zij vlak na de oorlog de moord heeft gepleegd. Verkeersinformatie bij de ANWB zit vanmiddag René Passet. Met uh, 85 kilometer zitten we op de helft van wat er hoort te staan op dit tijdstip. Het is minder druk dan normaal, maar uh, rond Amsterdam staan wel veel files... Daar is het ook druk op de A4, Amsterdam-Den Haag. We zoeken bij dijk 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A9, Amstelveen naar Alkmaar. En daarom tussen klopend Velsen en Heemskerk, 5 kilometer. De rechte rijst ook eens even dicht. Het ging eerder vanmiddag mis bij Voorburg op de A12 vanuit Den Haag. Het staat behoorlijk vast in de stad, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Den Haag-Malieveld en het Prins Klausplein nog wel 4 kilometer file. Een andere vertraging nu op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar moet de spoedtransport langs en daarom tussen Delft-Noord... en het Kleinpolderplein 9 kilometer. De linkerrijstok is tijdelijk dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Met president Saleh van Jemen in een ziekenhuis in buurland Saoedi-Arabië... is zijn regeringspartij begonnen met besprekingen met de oppositie. Ondanks voorzichtige blijdschap onder veel jemenieten dat de president het land uit is... blijven de protesten tegen zijn regime doorgaan. Zoals in de stad Taiz, even ten zuiden van de hoofdstad Sanaa. Daar is onze correspondent Nicole Fever. Uh, Nicole, krijg je dat ook te horen van die protesten verderop buiten de hoofdstad? Nou thuis ligt hier op uh, een behoorlijke afstand vandaan, dus ja, je krijgt hier wel wat mee, maar het is eigenlijk niet zo heel veel. Want als je de kranten hier leest, dan uh, gaat het allemaal heel erg goed in het land. Uh, dan komt de president binnenkort terug en uh, ja, gaat het ook heel goed met de besprekingen en zijn de problemen zo'n beetje opgelost. Zijn er demonstraties in de hoofdstad zelf, waar jij nu bent? Ja, er zijn demonstraties. Gisteren hebben de jongeren bedacht dat ze uh, de vicepresident die nu de taken van Zale heeft overgenomen onder druk moeten zetten. Dus elke dag rond het euro vier gaan ze met een grote groep jongeren naar zijn uh, pres uh, presidentiële uh, plek waar hij, uh, waar hij woont. En daar protesteren ze voor de deur en eisen ze eigenlijk dat hij spreekt met de oppositie en echt... Naar geluisterd. En dat er een einde komt aan ja, de, de, de, de deelname van alles wat te maken heeft met het oude regime. Het land moet echt vernieuwen, zeggen de jongeren. Maar ja, het is op dit moment heel erg lastig om al die verschillende bewegingen op één lijn te krijgen. Want zijn er in die bewegingen die ook demonstreren daar veel pro-Saleh-demonstranten? Ja, zijn er ook veel pro-Saleh-demonstranten? Mensen die ook voor het regime demonstreren en de straat op gaan? Nou, je hebt één uh, tentenkamp, daar uh, zitten de aanhangers van en ook in de oude stad. Waar mensen, uh, ja, waar allemaal markten zijn en zo. Daar is eigenlijk iedereen voor de president. Ze zeggen dat is de man die altijd voor stabiliteit heeft gezorgd. En hij zal zorgen dat het in het land weer goed komt. En hij moet gewoon nu terugkomen. Dus het is absoluut niet zo dat iedereen wil dat alles verandert in het land. De oppositie aan de andere kant die is eigenlijk ook behoorlijk verdeeld. Uh, ja, ze hebben natuurlijk ook geen hele lange democratische traditie. En het is niet zo dat iedereen de, dezelfde eisen heeft. En ja, hetzelfde beeld heeft van hoe, hoe Jemen er in de toekomst uit moet gaan zien. De grootste oppositiebeweging is eigenlijk een redelijk, redelijk, uh, ja, geen die de hele... Uh regels in het land invoeren. Maar veel van de jongeren die willen dat juist helemaal niet. Die hebben een beeld van een hele tolerante, open samenleving. waar het volk het voor het zeggen krijgt. een echte democratie. Maar zeggen ze bij, we zijn bang dat dat ons niet gegund gaat worden. En daarom gaan zij eigenlijk door met hun protest. Ja, excuus voor de soms wat slechte verbinding. We horen je nu goed. Nicole, kun je iets vertellen over die besprekingen. die dus zijn begonnen tussen de regeringspartij van Saleh. Terwijl de president weg is met de oppositie, hoe serieus moeten we die nemen? Nou ja, ze moeten eigenlijk wel onder tafel gaan zitten, want als ze dat niet doen, ja, dan krijg je op, op straat natuurlijk ook ongelooflijk veel onrust. Dus nu wordt er gesproken met die religieuze beweging Islaag. Maar ook bijvoorbeeld met de socialisten, met de, de nasseristen, allerlei verschillende groepen, die zijn nu uitgenodigd. En daar zitten ook allemaal verschillende stammen bij. En het is nu gewoon van belang om te voorkomen dat het weer tot problemen gaat leiden. En dat de gewelddadigheden ook weer naar de hoofdstad overslaan. Is het belangrijk om in ieder geval allemaal dezelfde kant uit te kijken. Maar men is bang. Dat de regels die nou worden verbonden aan de gesprekken, namelijk dat er uh, heel snel een uh, soort overgangsregering wordt gevormd die dan uh, uh, op korte termijn uh, verkiezingen moet uitschrijven. Dat het allemaal veel te snel gaat ja, en dat het niet zo opleveren waar de mensen die echt verandering willen op zitten te wachten. Dat het eigenlijk meer van hetzelfde zal zijn, dat ze weer door het buitenland een president krijgen opge opgelegd die jaar even streng zal zijn en niet zal zorgen voor echte democratie. Nicole Fever, dankjewel. Vijfduizend biggen zijn vanmorgen omgekomen bij een brand in Merselo bij Venray. Enige uren was niet duidelijk hoeveel dieren er nog in leven waren... omdat de brandweer de stal niet binnen kon. Een aantal drachtige zeugen kon wel meteen naar buiten worden gebracht. En die genoten daarvan, dat zag onze verslaggever Trudy van Rijswijk. Dit is een heel bijzonder gezicht wat ik nu zie. Zo'n uh, 150 varkens lopen hier buiten in de wei... Die weten echt niet hoe ze het hebben. Voor het eerst van hun leven waarschijnlijk. Dit is bedoeld voor hertjes of zo. Deze omheining. Lekker, hè, Ja. Deze is zo onwennig dat hij eigenlijk niet weet wat hij moet doen. En deze weet het echt goed. Die doet wat er vaker hoort te doen, namelijk vroeten. En hierachter staan nog wat brandweerlieden op het dak van de stal. Dat is trouwens een stal van wel drie, vierhonderd meter. Meneer Piepenbrok, u bent de woordvoerder van de brandweer. Er zitten hier zo'n 5000 varkens in. Hè? Daar zitten er nog 150 of zo. Is de rest dood? Wij hebben op dit moment nog geen zicht hoeveel beesten het niet overleefd hebben. Want het voorste stuk van de stal is redelijk intact. Je zou zeggen, dat gaat dan wel goed. Dat klopt, is redelijk intact. Alleen u moet zich realiseren dat ook het gedeelte vol heeft gestaan met rook. Dus het is een beetje afwachten tot jullie naar binnen gaan, wat er nou precies aan de hand is? Het is afwachten om te bepalen hoeveel dieren het niet overleefd hebben. En dat kunnen we pas als we naar binnen gaan. We willen zeker weten dat er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn. Dan geven we brandmeester, dan zal de zaak worden afgeblust. Gaan we ventileren en dan kunnen we verder kijken. Inmiddels zijn we uren verder en is de vrouw van de varkenshouder begonnen met te proberen de varkens die nu nog lekker in dat uh, voormalige hertenkampje lopen weer naar binnen te krijgen. Ja, meneer Piepenbrok is ook weer bij me komen staan. Het feest voor hen is bijna ten einde, ben ik bang. Dit zijn drachtige zeugen. Uh, inmiddels is achter uh, een hoop afgevoerd, dat kunnen wij niet zien. Um, wat is er over van de veestapel? Nou, ik heb begrepen van de eigenaar dat in de, hal, of in de stal die betrokken was bij de brand... dat daar tussen de 4.000 en de 5.000 biggen aanwezig zouden zijn. En die hebben het helaas niet overleefd. Maar dat roept de volgende vraag op. In totaal heeft deze man 15.000 varkens. Denken we, dat weet hij zelf ook niet helemaal zeker. Maar zo ongeveer, want dat verandert per dag. Moet je dat zo wel bouwen? Kijk, als ik praat over uh, wat voor ons beheersbaar is als brandweer... op het moment dat het misgaat, dan zeg ik... gaat mijn voorkeur uit naar uh, het compartimenteren van stallen. Zodat je in ieder geval uh, kunt voorkomen dat die brand zich uh, onbeperkt kan uitbreiden. In dit geval zaten er compartimenten, maar dan krijg je pro probleem 2. Er zitten van die luchtbuizen door. Er zit een, een uh, luchtwasinstallatie, hè, want er komen ammoniakdampen vrij... Dus die lucht die moet, uh, moet gezuiverd worden, die beesten moeten ver, verse lucht hebben. Door die uh, luchtinstallatie uh, kan zich ook die rook verspreiden. Plus uh, kan het voor ons op een gegeven moment ook noodzakelijk zijn... dat wij zeggen, we moeten die installatie uitschakelen... want anders loopt het, het risico dat alsnog die brand zich gaat verplaatsen... naar een ander compartiment. Hoe dan ook, einde verhaal voor die varkens. Hoe dan ook. Dat zou verkeerd kunnen aflopen voor de varkens. Maar ja, op een gegeven moment moet je een keus maken. En, en kunnen wij ook niet meer dan wat we nu gedaan hebben. En waar we nu staan, daar lopen 100 tot 150 zeugen die we eruit hebben kunnen halen. Maar helaas zijn er een hele hoop biggen achtergebleven in de stal... en die hebben het dus niet overleefd. Ja, zo'n 5.000 biggen dus, omgekomen bij een brand in Merselo. Zes voor vijf, Willemijn Hubert met het weer. Willemijn, er is best veel regen gevallen volgens mij sinds afgelopen zondag. Is het genoeg nu om te kunnen zeggen we bestrijden echte droogte? Nee, nauwelijks. Ja, je, nauwelijks. Zou, ja, je zou anders verwachten inderdaad met die bericht over wateroverlast en schade. En Het KNMI had wat, wat uitgezocht, bijvoorbeeld windschoten op zondag, 58 millimeter, Eerbeek, maandag, 62. Maar het was heel erg lokaal, dus het landelijk tekort uh, is er uh, niet heel erg mee gediend geweest. Ja, als ik een lokaal gevoel bij mezelf dan ook afgelopen. Ja, ja. Hoe zijn de verwachtingen voor komende nacht en de dagen daarna? Nou, vannacht in elk geval brede opklaringen. Het blijft droog en het wordt zo'n 10 graden. En dan morgen overdag ook een droge dag met flink zonnige periode, 19 graden. En daarna neemt de kans op een bui weer toe. Daarmee was mijn vraag over die droogte en de regen inderdaad voorbaar. Dankjewel. Ja. <laughs> een vrouw van 96 jaar heeft opgebiecht dat zij in 1946, na de Tweede Wereldoorlog dus, in Leiden een moord heeft gepleegd. De vrouw, Annie Visser heet ze, heeft onlangs haar verhaal verteld aan de burgemeester van Leiden. Op het gemeentehuis in Leiden was zojuist een persconferentie. Martijn van der Zande is daar. Martijn, wat, wat hebben ze verteld? Uh, wie heeft deze mevrouw uh, vermoord? De burgemeester die heeft dus inderdaad een verklaring hier afgelegd. Hij had hem zorgvuldig heel omdat het een heel ingewikkeld verhaal is. En hij wilde het allemaal goed vertellen. Begin dit jaar heeft hij een brief ontvangen uit Rotterdam van dus inderdaad deze 96-jarige mevrouw, bijna 97. Ja, en in die brief bekende zij de moord op architect Henri Goulier En dat was in 1946. Die beste man was toen 52 jaar. En zij heeft in die brief bekend dat zij hem vermoord heeft. En wat was dat haar motief? Nou, dat is, het is uh, zij zat uh, vroeger bij het, uh, bij het verzet. Ze zat in een knokploeg, onder andere van, van Evert Post. Dat is uh, voor uh, mensen die uh, een beetje van de geschiedenis weten wel, wel een bekende knokploeg. En daar was zij onderdeel van. En die knokploeg die, uh, nou ja, heeft ook wat liquidaties uitgevoerd. En eentje ervan na de oorlog uh, is, dus, uh, is dus op Henri Gullier geweest. Nou, omdat ze dacht dat hij een uh, collaborateur was geweest in, in de Tweede Wereldoorlog. Is daar ooit bewijs voor gevonden? Nee, dat kan ik eigenlijk heel kort beantwoorden. Hij werd er inderdaad wel van verdacht. Dat komt op het bedrijf waar hij werkte. Daar werkte een aantal, een aantal Duitsers, ook vooraanstaande NRBers. Dus hij werd er wel van, van verdacht, maar hij is er uiteindelijk helemaal van vrijgesproken. En uh, de burgemeester heeft een paar gesprekken met uh, deze mevrouw gehad. En daarin heeft ze ook, ook gezegd, ja, als ik, als, ik wist, hè, als ik toen wist wat ik nu weet, dan zou ik het nooit gedaan hebben. En... Um, is destijds de verdenking op haar gevallen? Of is deze Annie Visser voor iedereen een, een, een volslagen nieuw iemand in deze moordzaak? Nee, een volslagen nieuw iemand. Er zijn twee mensen die ooit, uh, ooit verdacht zijn geweest. De zaak is, is uiteraard nooit, nooit opgelost. Ze uh, heeft wel altijd uh, heel veel uh, gemoederen gehouden. Maar uh, deze vrouw is nooit in, uh, in beeld geweest. Dus het was een, uh, een verrassing voor iedereen. En aan het eind van, van het leven dacht ze van dat ga ik dan toch maar opbiechten? Ja, zij heeft, het. zegt ze zelf, en de burgemeester geloof dat ook. Zij heeft, want de zaak was heel maken. Gourier ook een vooraanstaand burger was, zou zelfs misschien ook minister worden. Dus uh, rond de zaak is er altijd veel te doen geweest. En uh, ja, uh, zij, zij zegt, ik heb daar eigenlijk nooit iets van geweten. Dat heeft de burgemeester haar nu allemaal moeten vertellen. En zij wilde gewoon inderdaad, zij zei, ja, de familie heeft, nu, heeft er nu recht op om te weten wat er allemaal gebeurd is. Maar, want waar is ze dan geweest al die tijd? Nou, ze is wel, ze is wel in Nederland geweest. Ze is vlak na de oorlog naar in nederlands indië gegaan. Daarna is ze weer terug naar Nederland gekomen. heeft Ze in Rotterdam gewoond, in Hengelo, in Spanje, en nu weer in Rotterdam. Maar ze heeft zich verder nooit in deze zaak ja, bemoeid of verder mee bezig gehouden. En nu dus aan het eind van haar leven kwam deze bekentenis. Was er ook familie van Gullier aanwezig? Ja, er was een, een, een woordvoerder namens de familie, dat was een, een kleinzoon, want meneer Goulier had een aantal kinderen, een aantal zijn daarvan ook overleden. Uh, en, maar het is wel een zaak die ze altijd bezig hebben gehouden. Er is zelfs nog een boek verschenen van een van de zonen van meneer Goulier. een aantal jaar geleden. Deze uh, persoon is, is inmiddels overleden. Ah, ja. uh, en, en de andere familieleden, die, uh, ja, die hadden zich er eigenlijk misschien toch wel een beetje bij neergelegd dat ze nooit de waarheid zouden weten. Dus dit is toch wel uh, erg hard binnengekomen, dit nieuws. Begrijpelijk. Martijn van de Zanden, dank voor jouw verhaal uit Leiden. Over een uur dan praten we over deze zaak met David Barnau. Als ondernemer bent u altijd op zoek naar de ja. Hoe kunt u uitbreiden of investeren? En wie helpt u verder?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 Op 8 juni 1999 ging Mark Bassauer van start met zijn kapsalon Mark's Hair Lounge in Wierden. Vandaag, 8 juni 2011, is hij dus precies 12. De Goudse Verzekeringen feliciteert Mark daar graag mee. Via zijn verzekeringsadviseur regelde Mark bij ons een bedrijfsschadeverzekering. Dat betekent dat inkomensverlies als gevolg van brand of een andere calamiteit is gedekt. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl.